Volgens de onderzoekers zijn de ABN AMRO en de NIBC Bank het minst transparant. ASN Bank en Triodos geven de meeste openheid over hun investeringen. De eerlijke bankwijzer is ontwikkeld door onder meer Oxfam Novib, Amnesty International en de FNV.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 Als de meting correct is, zou een van de pijlers onder de moderne natuur kunnen wegvallen. Wereldwijd reageren wetenschappers met sceptisisme en ook bij CERN zelf kunnen ze het eigenlijk niet geloven. Ze hebben onderzoekers in de VS en Japan gevraagd de testgegevens te beoordelen. In de gevangenis van Vught is een gevangene bij een kleine brand in zijn cel gewond geraakt. De man heeft de brand zelf veroorzaakt. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.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 Het weer, het is droog, vannacht plaatselijk mist, minimaal rond 9 graden. Morgen afwisselend stapelwolken en zon en het wordt dan 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. Er is nog verkeersinformatie. De A28, Amersfoort richting Utrecht. Tussen Den Dolder en Rijnsweerd, 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Twee minuten over twee is het. Het is officieel vrijdagochtend heel, heel, heel vroeg. Of donderdagnacht, net wat je wil. En dat betekent dat het tijd is voor Nachtzuster. Het programma met vragen en antwoorden. Ja, de hele nacht kun je zelf samenstellen. En vooral deze nacht, want ze schijnen weer aan het werk te zijn met de zenders. Dus als je dit hoort, dan ben je misschien wel de enige... Betekent dat dat het jouw programma is? En dan val ik een beetje door de mand... want het werkt eigenlijk alleen maar als er minimaal twee mensen luisteren. Het is namelijk de bedoeling dat jij een vraag stelt... en dat er iemand in Nederland naar Radio 1 zit te luisteren... en die denkt, hé, hey, daar weet ik het antwoord op. En die belt dan ook naar 0800-1121... En zo lossen we het dan op. Nou, We gaan eens kijken of het principe een beetje werkt vannacht. Mocht je een vraag hebben, bel naar 0800-1121... of anders naar 0800-1121 en leg je vraag voor aan Nederland. Mailen kan ook even, nachtzuster, omroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. En chatten kan ook, dat doe je via www.nachtzuster.net. En dan klik je links in het minuutje de chat aan. Daar ben je je van harte welkom maar het leukste is altijd als je je stem even laat horen via 0800 1121 Your head on my shoulder. was dat. En put your head on my shoulder. 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden. Sita, goeienacht. Hallo, Sita. Sita. Sst. Sita heeft denk ik even de horen neergelegd... What? om even de radio wat zachter te zetten. Maar dan moet je even de kamer door. Sita? Ja? Hallo. Hoi. Wat kan ik voor je doen? Nou, je, je draait nou Polenka. Oh jee. Ja. ja. Zeg maar, als nachtzuster kan je toch niet uh, je, je, je hoofd op een schouder leggen? Nou. Bij de patiënten. Nee, nee, nee. Ben je helemaal betoeterd? Nee, dat ja. zouden. Nee, nee, nee, nee. Het is andersom. Jij mag wel even je, je hoofd op mijn schouder leggen. Ja, dat is nee. het. Dat is me te ver weg. Oh. <laughs> Zo'n lange nek heb ik niet. Nee, maar het is ook een, een overdrachtelijk hoofd op mijn, uh, mijn schouder. Oh, ja. maar, maar wat moet ik nu dan? Nou, dat doe ik met liefde. Hè? Maar, maar, dat, daar ben ik blij om. Maar, <laughs> maar, maar, maar heb je dan liever nachtzuster van Doe Maar? Nou, dat klonk zo vertrouwd. Ja, dat vind ik ook. Maar ja. daar, was, daar was vorige week een klacht over. Ja, maar... Kijk, meisje, luister even. Ja. Al die klachten die jij vorige week voor je kiezen kreeg. Allemaal, hè? Ja, Bij alle het begin twee. van het programma. Ja. Oh, ik had zo met je te doen. Nee, maar ik ben er en... alleen maar heel blij mee, opbouwende ja? kritiek. Alleen, ik wil, het, het is misschien een beetje uh, uh, vrouwelijk en een beetje uh, uh, uh, mijn opvoeding. Maar ik wil zo graag iedereen tevreden. En er waren zeker drie mensen die, die ja. uh, niet meer doen maar wilden horen. Ja. Die hem nou, dan en ik was uitzetten. de vierde ja. die je belde. Ja. En ik, uh, uh, ik uh, werd niet doorverbonden. Oh, Want ik wacht zei van, even! Dit kan toch niet, dit kan toch niet? Die arme meid, ja. en dan doet ze nog de hele nacht. Precies. En dan nou iedereen alleen maar kritiek op dat arme ja. zustertje gaat geven. Ja. Daar schieten we er ook niks mee op. Nee, nou, ik ben het wel een beetje met je eens. Want daarna belde dus nog iemand die wilde dat ik voortaan 0800-1121 ja, zei. Ja, ja, ja. ja want die, ja. die schrokken iedere keer wakker als ik 1121 zei. <laughs> nee, maar, maar jij. Ik zegt... wou je dus. Ik, je dus uh, ik zei, nou, ik wilde er een paar veren in de. In de uh... Oh. Hé, uh, hey, hou het dus ja, netjes, Sita. Ja, ja, ja. Ja, maar zo heet dat toch? <laughs> ja, ja, daar kun je ja. ook weinig aan doen natuurlijk. Het uh, dus, ja. is echt een uitdrukking, hoor. Ik, ja. uh, ik heb hem niet zelf verzonnen. Nee. Maar ja, goed, als je alle uitdrukkingen die er zijn ook wil gebruiken... Ja. dan uh, moet je sowieso af en toe even je mond wassen met water en zeep. Maar jij zegt ja. gewoon blijven openen met Doe Maar een Nachtzuster. Ja, hoor. Oh, oké. Okay. Nou, dan doen we dat. En jou een beetje vrolijk houden, hè? Oh, dat lukt wel hoor. Ja. We openen ja. gewoon opnieuw, Sita. Blijf ja, hangen. Blijf maar... hangen. Oh. <laughs>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 Nachtjeslen, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjes, haal ik de morgen Nachtjeslen,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 Nachtjester, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtjester, brand van binnen. Nachtjester, doe aan de Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjester, al ik de morgen? Nachtjester, doe ben <lacht> wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ben. ben ik zonder al je zorgen? zuster, ik de morgen? Nachtzuster, Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik brand van binnen. Nacht Ik doe iets van de pijn. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht ik doe iets van de pijn. Oh, Nacht Nachtzuster, auw. Oh, Nacht zuster, oh, Nacht Ik de oh, pijn op pijn. Pijne, oh, oh, oh. oh, oh, oh. pijn, de pijn. Naar zuster. Naar zuster. Naar zuster. Naar zuster. Naar zuster. Naar zuster. Naar zuster. Ja zuster. Naar zuster. Naar Ja Naar zuster. Naar Ja, dat dacht ik al. ja. Ja, en, maar nu, ik zit me nu te bedenken dat degene die belde... dat hij hem altijd pas aanzette nadat nachtzuster was uh, geweest... Dat hij, dat hij hem nu verplicht heeft meegekregen, omdat hij nu later ja. zat. Er. Dus nu is het natuurlijk helemaal het hek van de dam. Nee, nou weet hij dat hij in het juiste programma zit. Ja. ja. Snap je? Ja, ik weet het ook. Ik kan er ook niks aan doen. Het voelt gewoon goed. Jij ja, ja. voelt vertrouwd. Hè? Ja, precies. Nou, ja. En volgende week dan voor de mensen die echt, echt een spuughekel aan doen Maar een nachtzuster hebben. Gewoon inschakelen om vijf minuten over, uh, over twee. Dan is nou. hij geweest en dan ja. wordt het daarna alleen maar beter. Ja, maar ja. ik heb ook nog een vraag hoor. Ja, nou kom ja, maar door. Want, uh, anders, anders mag je niet in het programma natuurlijk. Nee, soms glip je er dan tussendoor. maar Ja. ja. ja. Nou zeg het maar. Ik ben... Trouwens, ik wou nog even kwijt, ik weet niet of ik dat wel genoeg benadrukt heb... dat ik ontzettend blij ben met je programma. Nee, dat had je nog en, niet. Nee, ja. En ja. Een, een complimentje, volgens mij heb jij maar één keer gemist dit jaar. Hè? Zo? Hele... Jij hebt je administratie op orde? Ja, hè? Ja. Nou. Hoe, van, dat, hoezo, dat... hoezo hou je dat bij? Of heb jij, betekent dat dat jij er niet eentje gemist hebt het hele jaar? Nou, ik mis er weinig, hoor. Ja, ja, mooi. Ik hou het niet helemaal tot zes uur vol <laughs> vaak, maar een, een, het begin heb ik toch echt wel, krijg ik toch echt wel mee. Ja, je luistert nachtzuster en dan ga je proberen te slapen. Ja. ja. ja. Nou, ja, dankjewel. Ja, ik, ben wel, ik zit wel plannen te maken om toch op vakantie te gaan. Dus dat, maar nu je dat zo zegt, denk ik, ja, misschien moet ik nog even een jaartje... <laughs> nou, goed. Maar Sita, uh, een ben, meneer, vraag. Je bent toch wel op vakantie geweest? Je hebt toch gekampeerd of zo? Oh, hou op, schaar uit. Ja, ik heb twee, nou, ik heb twee hele dagen een tent opgezet. Maar, oh? t, maar toen regende het. Ben je twee dagen mee bezig geweest en toen regende ja. het nog en toen heb je maar weer afgebroken. Nou, dat is eigenlijk een vrij correcte samenvatting van wat er daadwerkelijk gebeurd is. Oh? Toen ben ik weer naar huis gegaan. <laughs> ik heb niet eens een nacht in die tent doorgebracht, dat is toch ook wat, hè? Oh. Wat een verdrietige zomer hebben wij gehad. Ah, vat ja. toch wel mee. Nou, ik vond het een het is verdrietige zomer. Als, als dat het geregeld is. Ach, weet, oh boy, jij bent zo'n heel altijd, positief... Oh ja. Het lijkt altijd veel langer. Ah, nou, het le leek een hele lange zomer voor mij. Maar wat ja. belde je nou? Sita, wat was nou je vraag? Weet je, ja, het, het, we zitten dus al we, om 15 ja. minuten over twee. We hebben nog geen vraag ja. gehad. Ja, nou, het gaat over de identiteitskaart, hè? Ja. Die uh, zou... Uh, Gratis worden. werd dat verteld. De Hoge Raad had het dus... Uh, uh, uh, uh, beslist dat uh, niet voor betaald hoefde te worden ja. omdat het verplicht is ja. door de overheid. Ja. Nou heeft de minister dat overroeld. Ja. Kan een minister de Hoge Raad zomaar overroelen? Um, ja, maar, uh, maar waarom is de vraag dan? Want dat het kan, dat is gebleken. Ja, maar ik dacht dat, dat de Hoge Raad ja. dat, dat ons hoogste orgaan was. Ja, dus dat de minister daar niet nog eens een keertje overheen kan. Nee, heeft hij heeft een ander wetje in uh, gauw uh, ingevoerd? Ja, Spoedwet? Maar dat, ja. Dat, dat moet door de Kamer, dus dat kan helemaal niet volgens mij. Ja, maar het is door de Kamer, die spoedwet, die is, dat, die, die is nog snel door de Tweede Kamer gegaan. Oh toch? Ja. Heb ik dat gemist? Ja, wanneer was dat? V uh, uh, was het niet vandaag of gisteren? Gisteren, ja, het is nu officieel vrijdag, dus het was gisteren. Oh. Volgens mij, hoor. Want uh, dit kostte uh, zo ongeveer, hadden ze geschat, 200 miljoen, hè? Oh, maar waar zit dat geld dan in? Ging dat kosten? Nou, alle legers die ze niet meer binnenkrijgen. Oh, als het gratis bleef, bedoel ja. je? Ja, want ja. er zijn heel veel mensen die als een idioot de afgelopen uh, tijd... even snel een uh, gratis ID-kaart zijn gaan halen. Ja. Wat ik wel heel slim vind. Ja, die is wel slim, maar uh, uh, als je hem hebt, dan hoef je toch geen nieuwe. Nee, nou ja, nee, ja, maar ik bedoel die van mij, die loopt bijvoorbeeld af in 2012. Ja. En als je nu hoort van, nou het is gratis, maar ja, ze zijn ermee bezig om hem weer uh, te dan denk je, nou dan haal ik nu nog snel even een gratis. Die is dan weer geldig tot. Uh, weet ik eigenlijk niet hoe lang zo'n ding geldig is. Ja, maar ze geven toch geen kaart als hij nog geldig is? Nou, vast wel. Dan zeg je toch dat je hem kwijt bent. Oh, dat mag ik natuurlijk nee, helemaal niet su dat, die suggestie doen. Dat moet je bij doen. de politie doen. Ja, nou ja. Ja, dan moet je gaan zitten jokken bij de politie. Dat, ja, ja, dat nou mag ja. niet. Ja, maar dus, nee. Dat is fraude. Ja. Ja, nee. Uh, je mag mensen niet op ideeën brengen. Hè, nee. Minister? Nee, dat mag niet. Nee. nee. Nee. Nee. Maar en het heeft ook geen zin meer, want je moet, hem nu, je moet nu gewoon weer betalen. Ja. Ja. En dan wou ik het nog hebben over de vingerafdrukken. Uh, ja, ik zit nog heel even te denken of we nog een vraag moeten laten staan of, um, uh, of een minister uh, mag overroelen. Ja, ja. ja. En dan de vinger afdrukken? Wacht even hoor, dus mag een minister de Hoge Raad overroelen? Dan is het antwoord waarschijnlijk ja, dat mag, als dat via uh, wetten gaat. Mm -mm. En die moet eerst door de Tweede Kamer. Ja? Dus, da, dus uh, de, waarschijnlijk is het de antwoord dat de minister... met steun van de Tweede Kamer een, de Hoge Raad mag overroelen. Waarschijnlijk. Ja. Maar ja. er zijn altijd mensen die er veel meer verstand van hebben... die bellen nu naar 0800 1121 en dan uh, er komt er... Ja, ja? en dan ja. Nou zijn er vingerafdrukken. Ja. He? ja. Maar uh, ik vind dat te horen bij, uh, bij uh, uh, criminaliteit. Als je dus iets gedaan hebt... Ja. dan kunnen ze je vingerafdrukken afnemen... Om te kijken of je erbij betrokken bent of zo, hè? Ja? Ja. En uh, nou willen ze dat standaard, omdat uh, Amerika dat eist, hè? Ja. Of, dat, uh, of daar ook zaken voor lopen, dat het, uh, dat het ook bij de Hoge Raad komt. Want het, ik heb begrepen dat het alleen in Nederland nog is ingevoerd. En als het dus alleen in Nederland is... dan kunnen we naar het Europese uh, Hof om te uh, vragen of dat niet meer nodig is. Wacht heel even. Je vraag is of je vingerafdrukken afgeven of dat... Moet. Of, ja. Verplicht. En, ja, precies. O, of daar iets tegen te doen is als je verplicht je vingerafdruk moet uh, ja. afgeven. Ja. Ja. Nou ja, goede vraag. 0800 1121. Maar vind ja. jij de, vind je, ben jij daar tegen? Ja. Waarom? Ja. Ik vind het uh, criminaliseren van de, van de hele bevolking eigenlijk. Hmm. Ja, ik, ik geloof dat ik over dat soort dingen een beetje een afwijkende mening heb. Ik denk ook altijd met, met privacy dingen, denk ik ook altijd, ja, weet je, mensen mogen best dingen van mij weten. Nee, nee. Weet <lacht> het niet mee eens? Nee, hè? Dat is het enige wat we hebben, ons privacy. Nou, ja. En, en uh, liefde en gezondheid. Ja, ja, ja, maar uh, ten opzichte van, uh, van, uh, van, uh, van de staat hè? Ja, ja. Ja, maar dat ja dat klinkt al zo als een negatieve basishouding. Ik heb, ondanks dat ik het uh, vandaag ook een beetje zwaar had hoor. Met het doe maar normaal. Maar uh, maar verder, verder. Maar doe maar normaal, hoe bedoel je? Oh, heb je het niet meegekregen? Wat? Nou, dat, uh, uh, dat Geert Wilders en Mark Rutte tegen elkaar oh, ja, hebben staan ja. mopperen. doen eens normaal, man. Ja, oh, ja, ja, ja, ja. Ik ja. denk van ja, nou... je dat? Oh wordt... ja, daar heb ik ook nog een... Een, een, een vraag Sorry. over. Ja. <laughs> nee, maar dat vind ik echt heel lastig worden, hoor. Als zelfs volksvertegenwoordigers gaan lopen kissebissen twee dagen lang, dan word ik heel ongelukkig van. Ja. Maar, uh, uh, maar verder ben ik er toch altijd nog redelijk van overtuigd dat uh, uh, onze volksvertegenwoordigers het beste met ons voor hebben. Ja, maar luister even. Ja. Alles gaat via de, <coughs> via de voorzitter. Ja. En daar merk ik weinig van. Hoe bedoel je? Nou, ze, ze, ze beginnen toch hun gesprekje met mevrouw de voorzitter. Ja. En jij was dus bang dat mevrouw Verbeet ze, in slaap was gevallen? Ja, eigenlijk zeggen ze al die rare dingen... Tegen mevrouw Verbeet? Tegen mevrouw Verbeet. Ja. En, en, uh, want je mag niet rechtstreeks... Eigenlijk mag je niet eens rechtstreeks... Dus ze moeten niet platen. zeggen, doe eens normaal, man... Maar zeg, zeg even tegen die man dat hij normaal moet doen, mevrouw. Dat hadden ze moeten zeggen. Nou, nee. Oh. Je hoort gewoon je, uh, je fatsoen te hebben. Ja. Maar uh, in, in principe praat iedereen tegen de voorzitter. Ja. Om het dus ook... Om, om eigenlijk dit te ja. voorkomen. Ja. Ja. En, verbe mevrouw Verbeet, grijp niet in. Dat vind ik zo raar. Nou ja, ik vind dat niet raar. Want uh, het is net als in een klas met, uh, met, uh, met kinderen. Als je de hele tijd alleen maar bij het minst of geringste in blijft uh, uh, breken... dan uh, kom je nooit verder in een discussie. Ja, maar luister nou eens, ja, uh, ja, mevrouw. Uh, ja, uh, we hebben toen gehad dat uh, Rob Oudkerk het over kut Marokkanen hebben. Ja. Dat is nu een doodnormale uitdrukking geworden. Voor iedereen die boos is op uh, een Marokkanen, is het gelijk kut Marokkanen. Ja. Ja. En zo maak je van wat, wat zij zeggen straattaal. Ja, en straks noemen we elkaar allemaal poedel. Ja, maar een een, een een poedel is het laag is de laagste prijs. Ik denk dat mensen dat nog niet uh, in de gaten oh, hebben Oh ja, dat het, dat het niet om de hond ging, maar om de poedelprijs. Ja, ja, ja, ja. ja. ach Snap ja, nou. zo, zo zo gehaaid is die. Ja. En uh, ik heb nog ik heb nog helemaal niemand daarover gehoord... dat dat eigenlijk een, uh, een poedel is gewoon een uh, uh, uh, de laagste. Ja, ja, het is niet ook een poedel, maar het komt van poedelen. Maar Sita, ja, ja. ja. even, want ik zat ook niet op te letten... maar op de chat wordt daar gelukkig meteen op gewezen. Uh, mevrouw Verbeet mag helemaal niet ingrijpen, want het is afgeschaft. Het is afgeschaft? Ja, we roepen ze op de chat, ik wist het ook niet. Waarom hebben ze dan een voorzitter? <laughs> kan je die ook afschaffen? Eigenlijk, eigenlijk hoeft ze niet meer te komen, maar ja... Nee? Ja, het stond al in de agenda voor de komende, de komende jaar... Ja. Nou is er ook nog een goede vraag. Ja, dan heb ik wel drie vragen meteen, Sita. En allemaal politiek alsof we gewoon Casaluna nog een uurtje doortrekken. Ja, en laat dan ook even meteen uitzoeken. Ja. Of uh, of uh, de geldigheid van de pas zou na tien jaar gaan. Of dat wel eens blijven staan. Oké, okay, dus moet dan ik dat dan kan ook even ik pas uitzoeken? Pas nog, dan kan ik mijn oude pas nog gebruiken. Nee, want dat geldt natuurlijk niet met terugwerkende kracht op de oude passen. Jawel, tuurlijk Nee, wel. natuurlijk ja. niet. Er staat toch gewoon op tot wanneer ja, die dat geldig is. Ik. Ja, <laughs> Ja, maar zo, zo werkt het helaas niet, Sita. Nee, vroeger kreeg je een stempeltje in je pas dat ja. die verlengd was. Ja, ja. Dus kan ik kan een stempeltje halen. Oké, okay, nou, ik, ik, ik vraag het voor je na, maar ik zou er niet heel hard van gaan. Oh, oh. oh he, he. Nou, zeg, uh, bedankt. Ik hoop dat je me wat... Uh, dat, uh, een blijde boodschap komt. Ik geven. heb hier nog een heel leuk stempeltje van een hondje. Het, nee? is, het is een soort poedel. Kom maar ik halen. Ik zet hem in, in je pas. Mijn... Ik wil geen poedel. <laughs> je wil, ik wil, geen wil geen poedel geen in je pas. In pas. <laughs> zeg bedankt Sita. Ja, oké. Okay. Doei. Hey, Goede uitzending hè? Ja. Of nee? Zorg dat wij een goede uitzending hebben. Ik, uh, ik doe mijn uiterste best. Als jij nou een beetje voor open staat, dan komt het helemaal goed. Nee, want ze zeggen altijd goede uitzending. Ja. Maar wij moeten een goede uitzending hebben. Want nou, nou, nou, nou, nou. Daar jullie voor. Ja maar, het, nee, ja, maar het is natuurlijk zo dat als ik een goede uitzending heb... als ik hier zit uh, te stralen en op mijn best presteer... dan is het automatisch voor jou het luisteren waard. Ja, daar heb je ook weer gelijk in. Nou, dan heb ik me dan weer mooi uitgekletst. Dag, Sita. Ja. ja, en uh, groentjes ja. aan de kindertjes. Hè? Ja, dat zal ik doen. Tot ja. de volgende keer. Hè? Ja. Dag. 0800 21 voor vragen en antwoorden. Bas, goeienacht. Hoi, uh, Asit. Ja? Uh, even op je knopje drukken. Je bent zo zacht op mijn telefoon. Ik kan je nauwelijks verstaan. Oh, wacht heel even. Zo beter? Nou ja, misschien wel. Oh. Um, eh, um, wat ik, uh, ik, ben, ik ben bezig om mijn uh, schaaktheorie uh, een klein beetje bij te werken. Ja. Um, ik zou heel graag weten van mensen, uh, ja, de, de oorspronkelijke schaaktheorie, wat, wat dus uh, zeg maar het oorspronkelijke schaakspel uh, is geweest. Wat het oorspronkelijke schaakspel is geweest, ik snap je vraag ja, niet. Ja, waar, waar het vandaan komt en, en oh. ja. Oh. Goh, ja. En wie het uitgevonden heeft. Nou ja, wie het uitgevonden heeft. Ja, weet je, het is wel een. Het is wel een ik weet niet. Kun, kun, kun, kun jij schaken? Nee. Nee. Nou goed, maar. Dus, uh, <laughs> ja, maar. Wie, wie. Ja, het is best wel een. Uh, ja, het is een. een uh, ja, het is een heel ingenieus uh, spel in feite. Ja, en dus de computers hebben tegenwoordig uh, dat schaars wel overgenomen. Ja. Ja, dus nou, waar is het oorspronkelijk vandaan gekomen? Uit India wordt wel eens gezegd. O, ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, Maar ik vind ook inderdaad, het is alleen al een intelligent spel... omdat je zoveel moet onthouden. Je, moet, het is, het is, uh, je kunt niet zo even beginnen met schaken. Je moet eerst uh, weten welke welke ja, pionnetje heet ze dus niet. Maar dat we... is precies waar ik mee bezig ben, Asset. Oh. Ja, om te kijken of, of wat doen die, uh, wat, doen die uh, ja, wat doen die pionnen? Wat doen die uh, wat doet het paard? Wat doet, ja, hoe hebben ze daar uit, uh, ja hoe hebben ze dat uitgevonden? Ja, wie, wie heeft er bedacht het paard mag uh, drie naar voren twee opzij? ja ja ja dus precies ja. die uh, dingen ja en een loper die zit alleen maar op de witte uh, vlakjes en, en de en de andere loper die zitten op de zwarte ja ja, ja. En... maar wat ik wel eens gehoord heb dus ik ja ik ben niet helemaal uh, dus dat dat het vroeger dat dat alle uh, stukken dat het olifanten waren <coughs> dus dat uh, de dame die, uh, ja, dat is, dat, is, dat, dat is pas later. Dat de dame, uh, ja, zoveel. Maar in feite was de dame vroeger was ook uh, een olifant. Uh, ja, een, een, dus een, een, een uh, ondergeschikte figuur van de koning. Nou ja, ja, ik zou graag willen weten of mensen nog uh, ja, iets weten over het begin van het schaakspel. Ja, maar dat moet ongetwijfeld uh, lukken. Schaak je vaak? Pardon? Of je vaak schaakt. Nou, ik ben, ik ben bezig om, met, om de theorie uh, te, ja, te proberen. En dus dan vraag ik me af gewoon, van waar komt dat vandaan gewoon? Nee, maar je ja. vraag is duidelijk. En ik wist ook dat je met de theorie uh, bezig was. Maar mijn vraag was dan weer of je in de praktijk ook vaak schaakt. Nou, ik heb vroeger met mijn zusje vaak, vaak geschaakt. Nou, op dit moment niet zoveel. Nee nee, oh. nee, nee, nee. nee, nee. Ik durf het niet. Want omdat ik dus juist die, die theorie gewoon niet goed ken. Dus ik wil gewoon van iemand weten van, oké, okay, wat is de theorie van ja. Schaak? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. En wat is een pionnetje? Ja. ja. Ik dacht vroeger altijd ja, dat, een... dat er bij Schaak ook een bom zat. Maar dat kwam omdat ik het verwisselde met um, uh, Stratego. Oh ja. Dat was heel ja, lang geleden het, ja. hoor. Ja, het is ja. Een, doet het. Ja, nee, maar schrijven. weet je, oké, okay, goed, ik kan nog een tweede vraag erbij zetten. Oh. Want uh, namelijk, het is zo dat uh, wat ik nooit heb gehoord, is dat, uh, dat, er, dat er dus een computerprogramma is, wat de wat dammen, dus, uh, uh, uh, schaak, dat is Deep blue, uh, uh, ja. Asparov, ja. die blue, van Kasparov... die is, die is uh, mat gezet door een, een computerprogramma. Is met dammen ook. Uh, een computerprogramma, wat, wat iemand mat gaan zetten met dammen. Ja, ik weet niet. Heet dat mat zetten met dammen? Ja, ja ik, vraag, ik denk, maar dat, dat weet ik niet zeker. Maar het leuke van schaken tegen een computer is dat je ook nog kunt winnen. Nou, dat denk ik niet meer als het. Nou, uh, volgens mij wel. Nee. Nou, je uh, kunt ook, je kunt, sowieso kun je de computer op makkelijk zetten. Dan zet je de, ja, hallo. Zet je de computer nee, op acht dus, jaar en jonger. Ja, hoi. Dat is natuurlijk leuk. Maar met, ja. met dammen kan dat volgens mij niet. Dam, dammen is zo makkelijk en overzichtelijk... dat, een computer dat, dat, dat, je, die, dat je daar niet een, een, een makkelijkheidsgraad ja, op in kunt stellen. Ik vind heel goed in dammen. Maar dus ik, ja, <laughs> kun, kun, kan een computer winnen van dammen? Ik vind het een ja. goede vraag. En kun je van de computer winnen met dammen? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, goed, niet kan een nee, computer nee, winnen dus met mijn dammen. de oorspronkelijke vraag is van... Uh, hey, dus... Uh, Kijk, ja. weet je, alle, alle, alle, alle dingen, toren en paard en dame enzovoort, dat zijn, dat zijn, dat zijn, dat zijn uh, olifanten in het oorspronkelijke Indische schaakspel. Oké. Okay. Oké, okay, maar dus ik wil daarvoor... Ja, maar dat is duidelijk. Je wil graag weten wat de voorgeschiedenis van het schaakspel is. Ja. Ik zeg 0811 21 en ik heb het gevoel dat daar wel iemand over gaat bellen. Dankjewel. je wel. Hoi. Goeienacht.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 Maar één vakje per keer Het is eigenlijk een stuk Van weinig waarde Dus wij samen aan het schaken Nou het was zaakje koning vrij te maken En dan naar de overkant Om te plunderen en te roven En die koningin Stond wat lullig achterin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 Mooi, hè? Harry Jekkers was dat. En uh, eigenlijk een verschrikkelijk uh, uh, ja, feministisch liedje. Nou ja, in ieder geval een begripvol liedje. Met uh, schaken als uh, ja, duidelijke informatie. 081121, dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Dus doe dat ook vooral. Um, even kijken, hoor. Ik kan het even niet vinden. Met wie? Erik! Ja, goedendag ja. Hallo Erik! Goeiedag! Dag! Ik had een vraag over. Dat had te maken met vorige week. Over die vraag van blinde mensen of ze kleuren konden dromen. Ja. En toen rees mij in een keer de vraag van of dove mensen ook geluiden kunnen dromen. Ja, ja, dat is dan eigenlijk een logisch vervolg op die uh, op ja. de vraag van vorige week. Hè? Ja. Ik, ik weet niet, je hebt van die disco's voor blinde voor dove mensen geweest met die, met die trillingen en zo. Ja, Dus ze ja. voelen wat, wat een zwaarder geluid is en wat een lichter geluid is. En ik kan me ook voorstellen dat mensen die op een latere leeftijd uh, doof zijn geworden, dat ze geluiden wel gehoord hebben ooit, en ja. dat ze dat misschien een herkenning hebben. Maar ik, ik zou niet weten hoe dat zit. Nou ja, en en het, hebt... is lastig, het is natuurlijk lastig om een, een doof iemand aan de telefoon te krijgen. Maar misschien dat er programma's zijn dat ze van de radio dat op een computer kunnen lezen wat, wat er gezegd wordt. Ja, en er zijn dat, natuurlijk dat... heel veel mensen die iemand in hun omgeving hebben die doof is en die dat wel weten. Die daar wel een antwoord ja, op is, hebben natuurlijk. Ja, en dat soort ja. mensen inderdaad, of misschien een therapeut of iemand die daar verstand van heeft. Maar die, die, ja, dat is een logische vraag inderdaad, net wat je zei. En ik ja. was gewoon heel nieuwsgierig daar. Ja, ik herinner me wel dat, uh, jij zegt een uh, disco voor dove mensen, maar ik herinner me ook een keer een bijeenkomst waarbij ballonnen werden gebruikt. Want het schijnt dat je bijvoorbeeld als je een ballon op een box legt... of, uh, uh, of een andere uh, geluidsdrager, dat, je, dat die gaat trillen... waardoor je het geluid ja. kunt voelen. Dat klinkt ja, ook het heel logisch. Ja, dat, dat dacht ik dus ook. Als je een, een doof uh, iemand tegenover je hebt en je praat tegen diegene, dat ze wel die trillingen zullen voelen. Ja, dat denk ik niet. Nee, ja, ja, dat denk ik dan. Ik weet, het, ik weet het niet misschien. Want als je de trillingen van, van de vloer voelen en als je zegt van een ballon... kijk, Het geluid gaat voort op trillingen, neem ik aan. Ja, maar dat, als je, dat is niet iets wat um, uh, zo voelbaar is als je tegenover iemand staat. Maar wel, als een, als een doof iemand zijn hand op jouw borstkast le legt... kan hij het wel voelen dat je praat. Ja. Maar je niet verstaan, denk ik. Nee, nee, maar dat, dat is dus mijn vraag. Nee. Wat is dan hun beleving daarvan, van, van geluid? Ja, nou ja, weet en, ik eigenlijk hoe ze, niet... En hoe ze dat omzetten in, in hunzelf, in hun dromen. Mijn vraag is dus meer van of hun ook dromen in geluid. Maar droom jij in geluid? Wat zeg je? Droom jij met geluid? Ja. Nou ja, als ik droom, ik praat wel eens in, in, in mijn dromen tegen, ja. tegen mensen, zeg maar, in je droom, dan komt er niet echt geluid uit, zeg maar, maar je, je weet dat je praat, dus anders verstaat het ook in je droom. Ik, ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen, ja, ja. hoe dat in de werkelijkheid zit of zo. Maar ja, soms word je ook wel eens wakker en dan wil je praten of dan wil je schreeuwen en dan komt er een heel raar stemmetje gewoon uit je keel of zo. Ja, ja, ja. Ik, ik weet niet precies hoe dat zit. Mijn, mijn vraag is dus eigenlijk gewoon, van, kunnen dove mensen dromen in geluid? Ja. Ja, het is... Ik, ah nee, ik, moet, ik, ik, ik moet echt heel goed mijn best doen om je te horen, want je, je valt heel snel weg de hele tijd. Het komt dat je droomt. Ik moet een radio aan te zetten, maar dat mag niet van je... Nee, dat, je dat de mag de niet, want dan gaat het, gaat het piepen. Maar het is, het ja, is, oh, het is wel het zo... Beter, het weten. oh gelukkig. Nee, het is wel zo dat, um, uh, wat we vorige week ook wel een beetje bleek, dat um, als je droomt... Dat je meer invult dan dat je daadwerkelijk doet. Ja, dat klinkt, ja. Dat klinkt heel wazig, maar. Nou, uh, nee, ik ga wel begrijpen wat je zegt. Maar ook als je. Ik denk dat ook als je doof bent. misschien dat je inderdaad dan wel kunt dromen. Dat je wel kunt horen. Ja. Maar dan moet je wel weten hoe bijvoorbeeld het, hoe het geblaf van een hond klinkt. Ja, nee, precies. Maar dat, dat is ook zeggen iemand die op latere leeftijd doof is geworden, zeg maar. Die, die, die herkent misschien die geluiden wel. Dus die zou het makkelijker kunnen ja. van, Oh, dat klinkt zo. Ja. Maar misschien iemand die vanaf zijn geboorte doof is geweest. Hoe, hoe, hoe gaat dat bij, bij diegene? Ja. En misschien dat iemand, wat je zegt, iemand in de omgeving van een doof persoon. Die, die dat ooit verteld is van diegene. hoe dat zit. Ja, nou ja, er is vast wel iemand die luistert. en die inderdaad precies weet hoe dat zit. En die gaat nu bellen naar 0800 1121. En dan uh, gaan we een antwoord krijgen, deze uitzending denk ik zomaar. Dat zou helemaal geweldig zijn, want ik ben ja. ontzettend nieuwsgierig van mij. Waarom ben jij wakker, Erik? Nou, ik heb vorige week al gebeld met dezelfde vraag, de aanleiding. Ja. Dus ik denk, ja, ik blijf meestal wakker voor dit programma. Ik vind het een geweldig programma. Ik ben gek op vragen en antwoorden. Ik ben, <lacht> ik ben gek dus ik denk, op vragen, denk, vragen. ja. <lacht> ja. En, dus, ik ben er speciaal voor wakker gebleven. En ik heb de hele tijd proberen doorheen te komen. ik denk, van ik ga nu mijn kans schrijven. ik wil die vraag gewoon stellen. Ja, ja. En ja. Uh, kijk of, uh -huh. misschien is het ook interessant voor andere mensen die dat horen. En dat, uh, dat ze denken, van, ja, dat is misschien wel een leuke vraag. En, hoe dan ook, Daarom ben ik nog steeds wakker eigenlijk. Nou, mooi is dat. En ik ben wel beneden gaan zitten, want anders werd ik een verdienbakken en ze zou ze boos worden, denk ik. Ja, weer, hè? Ja. ja. Dus als ze weer boos worden, ja, zeg je? vorige week zat ik ook op de buiten. Dus toen zei wat ben je aan het doen? Ik zei, ja, ik probeer het Ja, wil komen. je ophouden? Het is kwart over drie. Ja, maar, dromen ja. doof met geluid dat was, of was niet? Het ja. was al later, volgens mij. <laughs> al wat verschrikkelijk, ja. Nou, ik ben, ik ben blij dat je er bent. Ik ga mijn uiterste best doen om je vraag te beantwoorden. En uh, dan, uh, dat betekent uh, dat je het nog gaat horen als je gewoon lekker blijft luisteren. Ik blijf lekker luisteren, schip. Oké, okay, tot de volgende keer, Erik. Dankjewel. Hoi. 0800 1121, als je het weet. Of uh, dove, ook dromen met geluid. Um, eens even kijken, Niels. Hallo, het is Niels Zedenberg weer. Hallo, Niels. Ik kan volgens mij net als vorige week. Uh, vorige week kan ik een heel helder antwoord geven. Namelijk over de vragen over de ID-kaart. Ja. Want ik heb me daar een beetje in verdiept. Uh, en dat, als je het goed vindt, zal ik daar ook iets over vertellen, omdat ik daar heel persoonlijk met de gemeente Arnhem ook uh, wat heb, over heb meegemaakt. Oh, ik zal beginnen gewoon met je een antwoord op de... Ja? Had je een akkefietje met de gemeente? Nou, ik zal het even, even vertellen. Ja. Ik zal eerst even dat dat is wel een grappige verhaal. Ik heb namelijk op 25 maart een nieuwe ID-kaart aangevraagd. Ja. Nou, dat is gewoon 44 euro betaald. Maar ik had toen, omdat ik het nieuws goed volg, had ik uh, toen al gehoord dat er iemand een procedure bij de Hoge Raad had aangespannen over die kosten. Dus ik zei tegen die man, achter het loket, van, ja, wat gebeurt er nou als, uh, als over een paar maanden die uitspraak komt? Ja. Ik moest er wel zelf maar vragen. Toen zei ja. die man, nou, het is goed dat u het vraagt. Hij greep onder zijn loket en pakte een formuliertje, een standaard bezwaarformuliertje. Hij zei, als u dit nou ondertekent en als de Hoge Raad dan straks beslist dat het inderdaad gratis moet zijn, dan krijgt u gewoon uw geld terug. Nee... Oh, maar, maar weet ik je, zelf... dat, dat, vind ik, ja, dat vind ik zo erg dat op het moment dat je erom vraagt, Precies, dat iemand dan heb, zegt: Nou, dat... ik heb hier een stapeltje papiertjes liggen. Dat geef ik ja, alleen ik aan die ik mensen. Ja, dat doen. was het eerste dat ik het eigenlijk. Ik vind eigenlijk dat die man, die man had gewoon iedereen die. die, iedereen die... Vanaf het moment dat het bekend was dat die procedure liep, ja. hadden die mensen achter het loket dat tegen iedereen moeten zeggen, natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja, en niet ja, ja. afhankelijk van of je het nieuws goed volgt of zo. Maar dat was om te beginnen, maar dan volgde het grappig. Want op een gegeven moment hoorde ik dus twee weken geleden dat die uitspraak van de hoge raad er was geweest. Nou, meteen, de gemeente Arnhem heeft al zo'n digitaal loket op internet. En er verscheen ook meteen een mededeling van um, nou ja, bla bla bla. <laughs> Het is nu gratis. Ja. Uh, en de gemeente Arnhem heeft besloten dat iedereen die sinds oktober negen, sorry, sinds oktober 2010 een ID-kaart heeft aangevraagd en bezwaar heeft ingediend. Dat yeah. geldt ook voor mij. Ja. Dat geldt alleen terug? voor jou. Ja. Nou, dat ook voor mij. <laughs> nou, ik denk niet voor veel mensen. Want ik denk nee. niet dat veel mensen dat soort nieuws volgen over dat. Nou nee. Nee. ja, en het allemaal bij jou. Ja, maar ja, ja. Maar goed, er stond er van. En het tweede element was. En u krijgt, als, u, als dit voor u geldt, dan krijgt u hier over binnen drie weken bericht. Ja, ja. Maar die tekst stond er al een paar weken, dus ik heb een mailtje gestuurd via gewoon het, de, het klant, en ook even gebeld via het klantcontactcentrum, zoals dat ook heet, <laughs> en gevraagd, ja, er staat van, ik krijg binnen drie weken bericht. Maar dat staat er al een tijdje, dus, welke afspraak maakt de gemeente nu eigenlijk met mij? Want binnen drie weken, nou wat? Want het voor hetzelfde geld staat dat er met kerst nog, dat ik binnen drie weken bericht krijg. Ja. En dan kreeg ik een heel grappig antwoord. Oh. En dat heb ik vandaag ook weer overgemaild. En dat zou nu <laughs> uitgezocht worden. Kreeg ik kreeg namelijk als antwoord... ja, binnen drie weken na 25 maart. Oh, da nou, da dan mogen ze wel <laughs> opschieten. Dan dan dan je teruggeschreven. Ja, ja, we kunnen niet terugreden in de tijd. Dus dit, tot, dit, dit maakt de verwarring alleen maar groter. Ja. Dat is een heel procedureel antwoord. Dan maar zie ik u in april 2011. 20, 20 ja. drie, we, drie weken na 25 maart. Het was half april. Ja. Dat is al lang geweest. Dus daar schiet ik nog niks mee op. Nee. Maar ik vind het ook wel leuk om een beetje te sarren, zeg maar. Maar, uh, maar de stagiair bij de gemeente Arnhem... helemaal in de rode vlekken met jouw mail. En toen? Dan krijg ik een keer uh, uh, ik, ik, ik stel die vraag nog even per mail. Dan krijg ik dus terug van... Uh, ja, het antwoord op uw vraag is binnen drie weken na nou 25 maart ik meteen een mail terug. Ja, maar dit zegt nog niks. Want nee. dat is al, de kerken, ik heb het gewoon keurig verwoord. En toen ik zei die mevrouw, nou, ik zal het morgen, dus vrijdag, zal ik het met de leidinggevende overleggen. En dan kom ik erop terug, dan krijgt hij meteen morgen een bericht. Dus dat, uh... Kijk, want ik heb je vorige week al verteld dat ik uitkeringsgerechterde ben. Ja. En dat is 44, 44 euro, is toch natuurlijk wel mooi. Ja, precies. Daar kun je weer een hele hoop uh, uh, uh, treinkaartjes om te vrijwilliger mee uh, betalen. Ik vind zo'n mooie illustratie dat zo'n gemeente die probeert dan heel klantvriendelijke teksten op de site te zeggen. Maar uiteindelijk zegt ja. het helemaal niets. Want nee. uh, ik kan tegen jou ook wel, ik kan jou ook wel een. Uh, ik kan jou ook wel een. Ik kan, kan ook wel een tekst naar jou sturen dat ik jou over een week ga bellen. Maar als die tekst volgend jaar uh, april nog staat. Ja, en ik heb nog steeds niet gebeld. dan staat er nog steeds dat ik jou over een week bel. Ja, nee, maar het staat. Het, staat een, het is natuurlijk binnen drie weken na, na je contact. Maar dat is dus helemaal niet waar. Nou, formeel, ik denk dat het formeel dan zo is drie weken nadat je bezwaar hebt gemaakt. Ja, precies. Maar, maar het is al lang, dat, is het, dat bezwaar dat liep nog tijdens die project. Dus het is allemaal een beetje... in ieder geval uh, ja. het geeft aan dat de gemeentes een beetje in paniek ook zijn, denk ik, over wat ze hiermee aan moeten. Ik kan me ook wel voorstellen. Ik zou er ook niet blij van worden. Dat je, want uh, uh, ik, als er één ding is dat ik wel geleerd is, is dat bijvoorbeeld bij burgerszaken van de gemeente... dat ze daar erg houden van afspraken. En dat ze daar niet erg houden van afspraken die veranderen. Nee, nee, precies. En het is natuurlijk ook uh, ja het is ook iets wat, uh, wat één persoon die heeft dan, die, één slim persoon heeft die procedure dan aangespannen. En uh, ja, dat heeft dan meteen allerlei praktische consequenties. Ik kan me ook wel voorstellen, op zo'n gemeentehuis heeft dat natuurlijk meteen allerlei praktische consequenties. Ja, en er is dus de, de, ik hoorde al van kennissen die op het gemeentehuis waren geweest vandaag. Op het gemeentehuis het klinkt heel raar, die bij het gemeentehuis binnen ja, ja. In, het, nou ja, in ieder geval aan de balie waren geweest. Ja. Dat er vandaag erg veel mensen waren die er gewoon vanuit gingen dat ze nog een gratis uh, id kaart konden ophalen. Ja. En, dus, en in die zin kan ik, uh, ik heb me de, ik heb me dus ook gevolgd en ook wat meer in verdiept door mijn persoonlijke ervaringen. En het antwoord kan eigenlijk nog heel helder zijn, denk ik. Er waren eigenlijk twee vragen. De eerste was, hoe zit het met. Uh, met die Hoge Raad uitspraak ten opzichte van zo'n wet van de minister. Hè? Ja. Nou, eigenlijk, de Hoge Raad heeft. Er uh, zaten eigenlijk twee elementen in de uitspraak. Dus het is niet zo dat een minister de Hoge Raad kan overroeren. De, de uitspraak van de Hoge Raad in Nederland is, het, is de hoogste rechtelijke uitspraak. En alle wetten moeten daaraan voldoen. Ja. Maar de Hoge, Raad, de Hoge Raad heeft eigenlijk twee dingen gezegd. Het eerste is dat uh, de overheid geen geld mag vragen. voor zaken die. Uh, verplicht zijn. Die verplicht zijn zonder keuze. Dus kijk, een paspoort en een, een rijbewijs zijn ook ID-bewijzen. Maar dat, dat, daar kies je voor. Je kiest er bijvoorbeeld voor dat je graag naar het buitenland wil reizen. En daar heb je nou eenmaal een paspoort voor nodig. Ja. Je kiest ervoor dat je auto wil rijden. Nou dat geeft dan een, daar heb je dan een rijbewijs voor nodig. En daar moet je voor betalen. En dat is dan toevallig ook ID. Maar als je dat allebei niet hebt, is de filosofie. Zoals bijvoorbeeld veel mensen onder de 18, geloof ik. Die kunnen zich alleen maar identificeren met een ID-kaart. En de overheid stelt dat verplicht. En ja. dan mag de overheid daar geen geld voor vragen. Nee. Maar de Hoge Raad heeft als tweede element gezegd. Dat, dat mag dus niet zonder wettelijke grondslag. Die wettelijke grondslag was er mm, nog niet. Ja. En toen heeft minister Donner uh, die heeft, uh, uh, die heeft een, een wetswijziging voorgesteld, die is nog niet, die is nog niet definitief uh, behandeld in de Tweede Kamer. Dus die, die wettelijke grondslag is nu die heeft die minister nu op papier gezet, ja. waar de Hoge Raad eigenlijk om vraagt. En dan is gewoon ons staatsrecht, dat vanaf het moment dat, die dat, die, dat, die, dat het wetsontwerp er is, dat is vanaf vandaag, hmm. even los van of het al door de Tweede Kamer is, maar vanaf het moment dat dat wetsontwerp loopt, mag de overheid daar weer geld voor vragen. Maar dus was toch ook met spoed al door de Tweede Kamer geweest? Oh, dat dacht ik. Dat, oh, dat, misschien heb ik dat gemist, maar ik, ik had het dat in ieder geval dacht begrepen... Ik, maar... Ik had, begrepen, dat had ik, nog niet ik had begrepen dat de minister met spoed een wetswijziging op papier had gezet die nog uh, helemaal behandeld moet worden. Maar dan is ons staatsrecht gewoon zo. Het staat nu gezien dat het een wetsontwerp is, uh, dan is de procedure gewoon, dat is, dat is, dat is gewoon procesrecht, dat is staatsprocesrecht. Dan, dan mag de overheid in, vanaf vandaag weer geld voor vragen. Maar ik vind het op zich verwarrend, want stel dat het dan niet door de Tweede Kamer komt... dan zou dat weer teruggedraaid moeten worden. Ja, ja, misschien ja. heb jij gelijk, hoor. Misschien, misschien, is dat, misschien is dat veel sneller gegaan dan ik... Uh... Nou, dat is ook het verwarrende met internet. Ik heb ergens gelezen dat dat vandaag met spoed door de Tweede Kamer... dus op donderdag met spoed door de Tweede Kamer behandeld was. Alleen met internet weet je... je weet tegenwoordig niet meer... de basisjournalistiek van het checken en dubbelchecken is echt zo ver te zoeken. Ik had gelezen dat vanaf vandaag dat wetsontwerp is ingediend bij de Tweede Kamer. Ja, misschien dat ik of iemand anders dat dan verkeerd geïnterpreteerd heb. Maar de kern van het verhaal is dus dat de minister heeft de Hoge Raad dus niet overroept maar de minister is gewoon ingegaan op, op het argument van de ja. Hoge Raad... dat, dat er een, juridisch, dat er een wets, wettelijke grondslag voor moet zijn. En die was er niet. Slim, hè? Wel slim, ja. toch? Ja, ja dus wetten gaan vaak heel langzaam. Maar als het om geld gaat, kennelijk, dan, uh, dan ja. kan het allemaal heel uh, Dan gaat het heel rap, ja. ja. Nou ja. En, en er was nog een element in de vraag, moet ik even... Uh, uh, over, ja, uh, over Gerdy Verbeet, waarom ze niet ingreep. Maar dat heeft niks met nee, die. Nee, ook over uh, oh. die kaart was, was er nog een vraag. Het ging over die, uh, die Hoge Raad en over. Dat uh, mm -hmm. was Wat nog ik? een element. Pak van, het er even bij hoor. Er lag twee elementen in de vraag. Kan, over, kan de minister de Hoge Raad overroepen maar dat was nog een element. Oh jee. Moet ik Sita even terugbellen? Oh, nee, ik weet het weer. Zij wilde heel graag weten um, over de geldigheid. Dat die ja. of, of al was besloten of die nog langer geldig was of niet. Ja, dat was het. Ben je er nog? Uh, oh ja. ja. Ja. Je denkt even ik ben na. Het is kwijt. Er was nog een element aan haar vraag. Nee, niet wat jij, over die tien jaar bedoel jij. Ja, want haar, haar, de haren was verlopen en ze vroeg zich af of de, of de geldigheidsduur nou was verlengd. Want ze hoopte dan, <laughs> ze hoopte op een stempeltje in de paspoort. Oh. oh. Dat die had je niet, niet meeggen, toen zat je al met... notities te maken bij alle... Dat is de eerste keer dat ik daarover hoorde, die verlenging naar tien ah, jaar. Ah, nee, dan heb je niet opgelet. Nee. nee, er was nog iets, maar ik kan me even niet opkomen. Ze dus had twee vragen over, het dus ging over die Hoge Raad. Mm -hmm. En over, uh, nou nog iets, wat, waar ik ook een antwoord op had, maar... Uh... Nou, dan weet ik maar het goed, ook niet. niet zo, dit was het belangrijkste, denk ik. Hoe zal het ja. nou met die hoge raad en de ministers, ook maar zitten? Ja, en mocht het je nog te binnenschieten, schieten, dan bel je maar. Dan meen ik nog even, ja. ja. Ja, dat is ook altijd goed. Ja. Maar oh. ik denk wel dat, de vraag die dat die vraag daarmee wel beantwoord is eigenlijk, hoop ik. Ja, nou volgens mij ook wel. dankjewel. En dan uh, wens ik jullie een uh, prettige nacht. Ja, en dan spreek ik je volgende week. <laughs> ja, weer een vraag. <laughs> Alleen als een vraag komt, als ik er geen antwoord op weet, hou ik mijn mond. Hè? Oh ja, nee, maar ik wou dat iedereen dat deed. Maar uh, uh, ik vind dat grappig dat jij, uh, jij mailt niet alleen ik weet een antwoord... maar jij mailt ook ik weet een, uh, ik weet een uh, duidelijk antwoord. Ja, ik heb zelf het vertrouwen dat het helder is en daarom durf ik te bellen. En als het niet helder is, dan hoor ik het van jou wel. Kijk, nou hartstikke goed. Ik, uh, ja. ik spreek je nog, Niels. Tot ziens, ja. Dag 0800 1121. Henk? Met mevrouw de Jong zelf? Ja. Ja, daar Hallo, Hallo. Ik ben Henk van der Veen. Dag Henk van der Veen. Dag. Dat is lang geleden. Ja. Waar ben je geweest? <laughs> Gewoon thuis. <laughs> Eerlijk waar? <laughs> ja. Heb je, ja. Had je goede nachtrust? Ja. Ah, nou dat is ook wat waard. Ja. Ik zal nog even samenvatten wat die vorige meneer zei. Dat was een heel lang verhaal. Oh. De minister die kan inderdaad uh, geen uh, beslissing van de Hoge Raad afschieten in zijn eentje. Want dan zou het een dictator zijn. Ja. Dat kan alleen met de meerderheid van het parlement. Oh. En voor een grondwetswijziging heb je twee van derde van het parlement nodig. Ja. Dit even van, uh, ter aanvulling. En de motivatie van de Hoge Raad heeft die vorige spreker al uitgelegd. Ja. Ja. Waar hij niet meer op kon komen, dat waren de vingerafdrukken. Oh ja. Weet je nog? Ja, die heb ja. ik helemaal niet opgenoteerd. Genoteerd uh, is voldoende. Ja, dat weet ik. ik terwijl ik het zeg, ja? denk ik, doe nou niet zo grappig. Want dan gaan er weer mensen bellen om te vertellen dat opgenoteerd niet bestaat. Dus ik ben <laughs> blij dat je me even corrigeert. Ja. Uh, die vingerafdrukken, of je die uh, mag gebruiken voor van alles en nog wat... Ja. dat is ook nog onder de hamer. Er zijn politieke partijen in de Tweede Kamer die daar bezwaren tegen aangetekend hebben. Oh. En uh, daar moet dus nog over vergaderd worden. Oh. Dus dat kan nog wel een half jaar duren. Ja. En uh, kun jij me nu vertellen waarom mensen dat niet willen? Dat had ik natuurlijk gewoon aan Cita even goed moeten vragen... Maar die vond dat het criminaliseren ja, ik heb van de iemand in Mijn miswoord. omgeving die is daar als de dood voor. En die denkt dat dat uh, misbruikt wordt. En die hebben, dan, die hebben het dan over hun privacy. En uh, ja, ik zeg nou: dat maakt je niet zo ongerust. En uh, wat maakt dat nou uit? En uh, waar maak je eigenlijk druk over? Maar uh, ja, er zijn mensen die zijn er aan dood voor. Maar inderdaad, nee, dat is precies wat ik me dan afvraag. Want uh, er zijn mensen die bang zijn dat het misbruikt wordt. Maar hoe zou dat dan misbruikt kunnen worden? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Dan, dan kom je toch in van die Amerikaanse complottheorieën terecht: van dat ze dan je vinger afdrukken. Uh, ergens gaan, uh, gaan neerleggen waar iets gebeurd is. en je dan oppakken met als bewijs dat jouw vingerafdrukken daar liggen. Dat soort dingen? Ja, nou ja, goed dat soort fantasieën hebben mensen. Maar complottheorieën ja. zijn tegenwoordig weer heel erg in de mode. Ja. Dus uh, dat zijn golfbewegingen. Ja. Maar als je allemaal ziet uh, ja, wat je aan, uh, aan, aan, aan privé dingen moet vertellen aan allerlei instanties, ja. uh, daar schrikken mensen vreemd genoeg niet van. Ik ben bijvoorbeeld verzekerd bij Mensis, zorgverzekeraar. Ja. Die hebben mij BSN noemen. Ja. Maar het gaat er eigenlijk geen fluide aan. Ja, <laughs> ja inderdaad. Daar kun je nog een dagtaak aan hebben om je daarin te verdiepen. Uh, informatie die mensen willen hebben, hebben ze die wel nodig. Ja, ja. Ja. Daar, daar heb ik dus eens met de, de belastingen over gebeld. van het is toch uh, het nummer waarmee ik met de overheid uh, contact heb. En dan zei, ja, ah, maar goed, mensen is, in dit geval is het toevallig mensen is, uh, doet dat ook weer om je te controleren. Ja. Ja, maar goed, dan is dat hmm. dus, uh, dan, ja, is Het is daar niet helemaal zuiver op de gaten. Hmm. Maar ja. mensen moeten dus ook uitkijken wanneer ze hun paspoort even laten... Uh, uh, fotokopiëren. Dan staat je bsn nummer ook op en dat gaat hun niets aan. Dan gaat niemand aan. Nee, maar ja, aan de andere kant, wat, wat geeft het? Ja, ik maak me er niet zo druk om. Nee, ja, nou ja, wat geeft het? Als ze jouw geboortedatum weten en jouw bsn nummer en nog wat privégegevens... dan kunnen ze via internet allerlei dingen op jouw kosten bestellen hoor. Ja. Oh, sorry. Ja. Be ja. Bijvoorbeeld rimpelcrems, ik noem maar iets. Nou, ja, nee, maar daar dat, zijn, zijn veel verhalen over bekend hoor. Ja. Van, uh, nee, ik weet het niet meer. Wat is er. En nog even over, kort over mevrouw Verbeet, die mag wel degelijk ingrijpen oh. als, uh, als haar het, uh, taalgebruik te gortig wordt. Ja. En dat heeft ze vandaag ook gedaan. Ja, ze heeft, ze heeft ook ingegrepen. Alleen, uh, er was ook wel veel kritiek dat ze dat eerder had moeten doen. Ja. Maar wat is er dan vorig jaar afgeschaft dat ze niet meer in mocht grijpen? Er is vorig jaar helemaal niks aan. Jawel, ja. Denk ik volgens mij niet hoor. Ja, oh, Dat geheugen van mij, dat is ook een zeef. Maar er was uh, voor een, uh, vorig jaar iets, uh, sprake van iets... dat de voorzitter van de Tweede Kamer iets niet meer mocht. Kan zijn. Goed. Nou, Er wordt ongetwijfeld weer overgebeld naar 081121. Nou, maar, ja. maar vind je dat ze eerder had moeten ingrijpen? Of meer? Nee, ik denk dat je, dat je dan het debat geen goed doet. Precies. Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Maar ik vind, het wel, ik vind het wel heel jammer. En bovendien moet ze erg uitpas, uh, oppassen dat ze niet voor partijdig worden uitgemaakt. Ja, dan krijg je dat weer. Mevrouw ja. van Beert komt van de Partij van de Arbeid. En ja. Dat heeft de PVV ook wel eens geprobeerd om haar dat te verwijten. Ja. En uh, ja, dus ja, je, je kunt het debat sturen. Ja. En dat is haar taak. Ja, nou ja, goed. Uh, bedankt in ieder geval voor de bijdrage. Ja, en voorzichtig aan haar kampen. Ja, dat gaat lukken hoor. Ja, en, en voorzichtig met mijn vingerafdrukken ook. Oké, okay. tot de volgende keer weer, hè? Dag. Dag. Goh, dan nou zijn toch de vragen van Cita alweer grotendeels beantwoord. Daar ben ik blij mee. Nieuwe vragen, maar ook antwoorden zijn van harte welkom. Hè. 0800 1121 blijft het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Bel dat vooral. En als het niet lukt, nachtzusterapenstaartje omroepmax.nl.